Intermediary Foundation of the Universal Declaration of Human Rights, de stichting IFUD of Human Rights, waarbij IFUD staat voor Intermediary Foundation for Universal Declarations, positioneert zich als een kritische waakhond en intermediair op het gebied van de rechtsstaat en fundamentele vrijheden in Nederland en daarbuiten. De stichting kan zich in het maatschappelijk verkeer ook bedienen van de naam Intermediaire Stichting van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Hieronder volgt een kernachtige samenvatting van de rol en visie van deze stichting. 1. Rol als intermediair de naam intermediary benadrukt dat de stichting een brugfunctie vervult... ...tussen de abstracte universele verklaring van de rechten van de mens, UVRM... ...en de dagelijkse praktijk van de burger. De stichting is echter geen hulpverleningsinstantie of juridisch loket... Zij lost geen individuele dossiers op maar biedt handvaten en kaders aan zodat burgers zelf in zich krijgen in een rechtspositie. Twee kritiek op de Nederlandse rechtsstaat een centraal punt in de recente activiteiten van IFUD is het tegenonderzoek naar aanleiding van het rapport de gebroken belofte van de rechtsstaat juni 2024 van de staatscommissie rechtsstaat. IFUD analyseert hierbij kritisch of de overheid haar burgers nog wel effectief beschermt tegen machtsmisbruik. Drie publicaties en educatie, de stichting verspreidt haar bevindingen voornamelijk via analyses en e-books. E-focus, de koppeling tussen sociale vraagstukken zoals zorg, huisvesting en onderwijs en de juridische kaders van de rechtsstaat. E-beschikbaarheid. Publicaties zijn onder meer te vinden via platforms... ...zoals Brave New Books en ResearchGate, ...waar zij rapporten over de staat van de democratie publiceren. Via brede interpretatie van rechten IFUD... ...hanteert het statuut in de ruimste zin des woords. Dit betekent dat zij niet alleen kijken naar klassieke burgerrechten... ...vrijheid van meningsuiting... ...maar ook de nadruk leggen op de onverdeelbaarheid van rechten... En ...economische en sociale rechten, recht op werk... ...voedsel en gezondheid. E-internationale orde. Het streven naar een maatschappij waarin de rechten uit de UVRM... ...daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Conclusie. IFUD of Human Rights fungeert als een platform... ...dat burgers aanspoort tot kritisch burgerschap... ...met de universele verklaring als moreel en juridisch kompas. De kernpunten zijn... E-handvaten voor burgers. De stichting biedt kaders en inzichten aan... ...zodat burgers zelf beter kunnen begrijpen hoe de rechtsstaat functioneert. Het is geen loket voor individuele problemen, maar een bron voor algemene begripsvorming. E-kritische analyse van de macht. Door middel van tegenonderzoek... ...zoals onder andere het rapport van de Staatscommissie Rechtsstaat uit 2024... Toetst de stichting of de overheid de fundamentele rechten van burgers zoals zorg, onderwijs en vrijheid nog wel voldoende waarborgt. E-intermediaire rol. De naam onderstreept dat de stichting een tussenstap vormt. Zij bieden hoofdlijnen waarmee burgers de kloof tussen abstracte mensenrechten en de dagelijkse bestuurlijke realiteit kunnen overbruggen. E-publicatie van bevindingen. Via e-books en rapporten op platforms zoals Internet Archive en Brave New Books... Deel de stichting haar analyses over de verhouding tussen de staat en de burger. Audio tevens te vinden op Spotify, Apple en diverse internationale streamingdiensten. Kortom, een stichting die zich richt op het bieden van inzicht in de rechtsstaat... ...met de universele verklaring van de rechten van de mens als basis... ...in ruimste zin des woord voor een rechtvaardige samenleving. Het project Hitlers Inferno is belangrijk als de les van gisteren, waarschuwing voor de toekomst.